Pascal, wil je ze luisteren of daar al wat uh, leven is in de raadzaal? Um, signaal staat open. Uh, ik uh, vernieuw af en toe even de pagina om te beluisteren of er überhaupt iets is, maar tot daar op heden no heb ik nog niks. De versterker staat nog niet aan niet in het raadhuis. Waarschijnlijk ja. bij hun nog niet, maar ze geven wel al uh, het actieve signaal aan, ah, okay. ik heb nou, nog niks. We zijn in afwachting, zolang gaan we even naar de muziek luisteren. ...van de gemeenteraadsdebat... ...in uiteraard Zandvoort. En ik ben al een beetje in de kerststemming... ...en volgens mij... ...wordt u ook verleid... ...om in die sferen... ...af en toe... ...weg te dwalen... ...want het is nog maar anderhalve week... ...en dat is eigenlijk wel een warme sfeer, denk ik. Ik wens u allen... ...een warm en plezierig debat. Indachtig de, de kerstsfeer. Wij zijn... Naar het vaststellen van de agenda, dat is punt 2. En u heeft. Nou dan moet ik even mijn eerste agenda openen. Daarop zien staan een initiatief raadsvoorstel met betrekking tot de wisseling in leidinggevende van de privé. De vraag is aan u: uh, wilt u dit voorstel op de agenda zetten? Het is op zich een compact voorstel. Als u zegt: ik wil het eerst via de informatieraad, dan mag dat ook. Wie? Ja, voorzitter, even misschien een toelichting. Als het nodig is om dat op korte termijn te doen, dan, dan uh, zijn er misschien overwegingen om dat op kortere termijn ook te doen. En anders misschien de gewone weg laten volgen. Maar uh, misschien kunt u dat nog iets nader toelichten. Uh, wij zijn op dit moment in gebreken. Dat verklaart uh, dat dit stuk, uh, ja, want mevrouw. Geurlson was leidinggevende van de Griffie. En uit het feit dat zij nu in de wethoudersstoel zit... ...dat betekent automatisch dat zij leidinggevende af is... ...en er is geen nieuwe leidinggevende. Dat is de situatie. Als u het verantwoord vindt om dat nog een paar weken door te laten lopen... ...dan kunnen we hem gewoon in de januari-cyclus stoppen. En als u zegt van nou... ...we kunnen hem nu behandelen kan het ook. Het is mij echt om te even. Want volgens mij loopt het goed... ...en die paar weken, dat zal ook niet al te problematisch zijn. Maar het is aan u. Voorzitter, ik heb geen voorkeur. <lacht> ik wel, voorzitter. Gewoon van vanavond uh, bespreken. Voorzitter, het is niet zo... Uh, nou, zullen we hem dan op de agenda ja. zetten... ...en dan ja, zien hoor. we wel in debat... ...of het uiteindelijk rijp is voor besluitvorming. ...waar we dus U heeft uw microfoon nog aan. Oh, nee, ik dacht dat u nog iets wilde zeggen. Zullen we hem dan op de agenda zetten... Goed, dan zetten we hem op de agenda en dan wordt dat punt 7. En dan wordt punt 8 verwacht ik de sluiting. Ja, is de agenda al dus vastgesteld en gaan we door naar agenda punt 3. En dat is het agenda punt ontwerp bestemmingsplan Louis Davids Carré. Wie van u wenst daarover het woord? En dan ga ik even inventariseren en vervolgens proberen we dat toch in een wat los debat te laten gaan. Meneer Demmers zie ik, meneer Paap, meneer Stamis, meneer Babits, meneer De Vries, meneer Baber Wilson. Ik geef het woord aan meneer Paap en vervolgens uh, meneer Bluis. Ja? En vervolgens stel ik voor dat u elkaar aanvult of het woord verder overneemt en dat we gewoon in het debat gaan. Meneer Paap, u mag het spits afbijten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, sociaal ontvangst heeft toch wel een, uh, een probleem, of zelfs een probleem... Uh, we hebben gelezen dat er een toezegging uh, gisteren geweest is. Um, over het gedeelte gemeenschapshuis. Uh, over de bouw over de hoogtes van. Uh, 11 naar 14 of 10 naar 14. Uh, wij willen graag ook die toezegging voor het Zwarte Geveld. want dat staat er. althans uh, in de mail. niet op die manier uh, beschreven. Verder we willen, uh, willen we het echt niet hoger. Uh, wat er nu dan uh, in het bestemmingsplan uh, staat. Uh, ik wil u vragen om heel goed op te passen met de uh, 10% vrijstellingen uh, die u uh, kunt toevoegen op de hoogtes van het LDC. Dus alsjeblieft laten we nou gewoon duidelijk zijn dat we nou gewoon deze hoogtes uh, behouden die uh, nu gesteld zijn en geen centimeter hoger. Dank u wel. Nou, niemand valt in, dan geef ik maar het volgende het woord. Meneer Demmers? Of bent u nog aan het lezen? Ik vroeg, ben, heeft u al, bent u al zover om het woord te hebben? Of zegt u... Gaat u gaan. Um, ja, ik heb de volgende vragen. Uh... Er is gisteravond genoemd uh, door de wethouder, uh, waar ik me ook wel iets uh, bij kan voorstellen. Dat als wij dit niet zo vaststellen, uh, zoals uh, voorzien door het college. dan uh, zijn de financiële consequenties aanzienlijk, heeft de wethouder gezegd. En. Uh, kom ik ook terug op de woorden van meneer De Rode... die zegt, ja, uh, misschien klopt het allemaal wel niet... met het masterplan en de uitwerking, et cetera, tot nu toe... en misschien in de toekomst... maar het algemeen belang, dat telt voor ons zwaarder als hoorkommissie... en dan zal ik het waarschijnlijk over het geld hebben. Maar ik heb uh, dus die 28 pagina's van het design- en beeldovereenkomst... inclusief uh, anderhalve bijlagen, heb ik niet kunnen ontdekken dat wij uh, schadeplichtig of aansprakelijk zijn... bij het, uh, uh, het niet verlenen van een vergunning. En die vrijwaring is dan wel over en weer. Hè? Dus uh, als, wij, als wij geen vergunning krijgen van een hogere overheid... zijn wij ook niet aansprakelijk. En ik heb vanaf de eerste week van november... Heb ik al, uh, probeer ik nou te zoeken naar die aansprakelijkheidsbrief... of die schadebrief. En dan denk ik dat zou ik toch wel uh, boven water willen hebben. Want je moet een keuze hebben. Vraag 2. Um, uh, doordat wij uh, in mijn gevoel dan verruiming geven van de bouwmogelijkheden via dit vaststellingsplan, omdat wij tussen aanhalingstekens een fout zouden hebben gemaakt, waarvan ik die brief ook niet, nooit, nog nooit heb gezien, hebben wij bedacht, en met een ander raadslid heb ik dat bedacht, om voor die verruiming van die mogelijkheden toch iets voor terug te krijgen. En dat is dus de belangrijke voetgangersverbinding tussen de krocht en het zwarte veldje. ...en in de vorm van een straat en niet door twee doorgangen... ...waar betekent dat die binnentuin toch zometeen meteen... ...disruptie, dus uh, wanneer de vroeg wordt. Welke kaarslid heeft en, het over? En het hele uh, gebeuren, dat hele gebeuren, daar heeft de wethouder mij gisteren verteld... ...dat gaat niet door. Dat kan niet. Ja, nou, dat vind ik heel erg. Zou u dat laatste kunnen herhalen? Ik verstond u niet goed. Het wachtste. Ja, dat is, uh, dat is het bouwblok boven de Hangischaft. En daar was een, vanaf de krocht kon je dan een doorkijk krijgen naar het Zwarte Veldje. Dat zou dan een leuk parkje worden. En dat voldoet dan ook een beetje een stukje uit dat masterplan. Hè, met het uh, uh, stratenweefsel en aanpassen aan de omgeving. Maar omdat het nu een heel bouwblok wordt met twee doorgangen. Uh, ja, op een bepaald moment dat dat s'nachts gewoon dicht gaat in ieder geval. Ja, en dan hebben we eigenlijk 1100 vierkante meter. Dat geven we dan aan de toekomstige vereniging voor eigenaren. is geen openbare ruimte meer. Nou, dat wilde ik dan eigenlijk een beetje in ruil hebben voor die bouwverruiming. Uh, die mogelijkheden tot verruiming van het bouwplan. Nou, uh, dat is niet gelukt. Uh, de wethouder heeft dat eigenlijk niet gemotiveerd. Maar ja, je kan... Uh, uh, wat heet het ook alweer? Als je niks vraagt, dan krijg je ook niks. Maar dat is dus niet gelukt en dat vind ik jammer. Meneer ja, luister. Ja, ik, ik, ik begrijp u echt niet meer ondertussen. Eerst schrijft u een hele brief toen u de voorzitter van de hoorcommissie was, dat u het al niet begreep. En dan, dan heb u we wel de tijd gehad om u erin te verdiepen, nu begrijpt u het nog niet. Er liggen zulke pakken stukken voor u. Dat weet u donders goed, maar u zit wat uit te horen hier of zo. Maar expliciet overal in staat wat er aan de hand is, welk risico we wel en niet lopen. En de reden dat u ook uit die hoorcommissie bent gestapt. Want ja, u kunt nu ook wel weer op gaan stappen dat u onvoldoende informatie hebt gehad. Maar volgens mij de hele gemeenteraad heeft het gehad, behalve u. En wij hebben de vergissing gemaakt daardoor om u als voorzitter in de hoorcommissie te zetten. Want ik had u hoger geacht daarin. In plaats van dat u allerlei dingen opzond. Die u vervolgens weer hier begint te herhalen. En gisteren had u het over het bestemmingsplan. En hoe dat dan zat in de tijd. En u had ook kunnen lezen. En dan verwijst u in uw verhaal. Verwijst u zegt u, ja ik kon het niet toetsen. Omdat ik. Uh, ja ik kon het niet uh, naast de structuurvisie leggen. Ik kon het niet naast de noten grondbeleid leggen. Niet naast het beeldkwaliteitsplan. Die zijn er allemaal. Die zijn er allemaal. Maar dat was een van de redenen dat u bent opgestapt. En u gedraagt zich nog steeds hetzelfde als toen. Want u zegt nu dat u het nog steeds niet begrijpt. Gisteravond bent u er al mee begonnen. Toen heb ik mijn mond maar gehouden. Want dat was vreselijk wat u daar allemaal riep. En hoe u zich opstelde. Ik waarschuw als u dat nu nog een keer doet. Of de voorzitter in, of ik grijp in. En dat betekent dat ik me distancieer van uw handelswijze. En dat ik daar niet bij wil zijn. Want ik wil me niet verlagen tot het niveau waarop u zich gisteren heeft gedragen. Ja, dus als u dan zegt... Als "Nee, als u... luister, als u mij de maat wil nemen, dan kan ik u natuurlijk ook nog wel de, maat, de maat, maat nemen bij de emotionele oprispingen van uzelf als het over de begroting gaat. Maar ik wil het hier niet over hebben. Ik wil het erover hebben. Ik vraag aan u of het gerechtvaardig is. A ah. Als we die straat willen hebben en we willen aan het masterplan doen... ...kunnen we dat eisen als we het gaan betalen. Dat heet meer werk. Of kunnen we een brief krijgen waar precies in staat... ...wat onze aansprakelijkheid is als we dit niet doen. Je moet een keuze kunnen hebben als raadslid. Dan moet je zeggen als we het niet doen, kost het zoveel. Als we het wel doen, kost het zoveel. En daar gaan we de ruimtelijke ordening zien mee op vooruit. En dan beloven we iets en dan komen we komen onze afspraken na. Als het niet kan, dan kan het niet... Dat is de keuze aan de Raad. En dat vraag ik alleen. Maar dat vraag ik u. Ik heb hier stukken bij me, die heb u ook gehad. Daar staat heel veel van die dingen in waar u nu steeds naar vraagt. En ik snap dus niet waar u mee bezig bent. Bent u nou aan het uitloggen dat wij stukken die, die, die niet voor openbaar geschikt zijn, dat we daaruit gaan citeren om u te overtuigen? Nou, ik kan u wel citeren uit de, de, de, de grondexploitatie. En de, en de grond is, daar mag ik ook niets over zeggen, maar dat gaat over het exploitatieplan. U kon het allemaal niet zien. U weet allemaal alles wat er is. Maar u vraagt naar de bekende weg. En ik heb het idee dat u alleen maar probeert zalt in de machine te strooien. En niet wil luisteren als er wordt gezegd dat er bijvoorbeeld in de Parel Plus en Zee de structuurvisie gewoon staat. Dat het LDC al was ingetekend. Dat het een plan was in uitvoering. En dat u niet kunt dan kan vragen van ja, dat, dat niet, dit bestemmingsplan nu niet getoetst is aan, het, aan het, die structuurvisie. Nee, dat is ook logisch, want zo staat het ook in de structuurvisie exact omschreven. En dan denk ik van... Ja, ja dat heb ik speciaal mee... nagekeken voor u, meneer Bluis. En ik kan me voorstellen dat u dat zegt, want de wethouder heeft dat gisteren ook gezegd dat het louis Davis curé is expliciet uitgesloten van de karakterisering in de structuurvisie als het over het centrum gaat. Ik heb dat nagekeken en het is niet uitgesloten. Het staat er niet in. Er staat niet. dat het LDC een groot project is. En geen grootschalig project. Als is. ik even mag... Maar deze discussie heeft geen zin. Ik... Uh... Het gaat weer over uh, een masterplan. Het gaat weer over een structuurvisie. Het gaat weer over zaken die een aantal, geleden, aantal jaren geleden uitgebreid besproken hadden moeten worden. Toen dit bestemmingsplan werd vastgesteld. U heeft het over een straatje met een doorkijk. Oud nieuws. Allemaal oud nieuws. Had veel eerder geregeld moeten worden. Er ligt nu een klein. ...reparatiebestemmingsplannetje... ...daar hebben we het over vanavond... ...u weet precies welke maten daarop staan... ...die zijn nog eens een keer uitgebreid voor u opgezomd... ...daar dient u al dan niet... uw goedkeuring aan te geven... ...en voor de rest, alles wat er omheen... ...op dit moment bediscussieerd wordt... ...over vroeger, is gewoon kwatsch... ...dat je oude koeien... uitgesloten de sloot halen. ...ja, dat dacht ik al dat u dat zou zeggen... ...nog vraag... ...nog één keer, ik vraag het aan de wethouder... Waar is de straf, waar is de aansprakelijkheid als wij dit niet vaststellen? Waar is die brief? Hoeveel gaat dat kosten? Het gaat duidelijk, artikel 7, lid a en nee. Ik heb even getwijfeld of ik die knop niet eerder zou indrukken. Maar de kerstgedachte maakt mij uh, niet alleen warm, maar ook mild. En een aantal van u heeft duidelijk, denk ik, aangegeven dat deze discussie op dit moment uh, niet zoveel verder komt. Dus ik wil hem ook even parkeren. Uh, en het is aan de wethouder straks of hij de expliciete vragen van meneer Demmers, uh, zij of hij, wil meenemen. En uiteindelijk gaat het er volgens mij om, bent u bereid al of niet een risico erin te nemen? Dat is eigenlijk het verhaal van meneer Demmers. Is dat op dit moment even uw inbreng meneer Demmers? Want dan gaan we verder in dat rondje. Voor dit moment wel, voorzitter dank u wel meneer Stammers voorzitter ik, uh, nou ja, goed. ik wil toch nog een aantal toevoegingen doen aan, aan dit uh, dit hele verhaal ik heb net al, net al aangegeven dat hier wat, wat hier voor ligt dat is een reparatieplan waarvan het voorontwerp in mei ter inzage heeft gelegen al en tot mijn verbazing is er toen geen enkele reactie geweest dat is, die is later op gang gekomen naar aanleiding van allerlei briefwisseling en veronderstellingen en dat soort zaken. Maar wat ons wel zorgen baart, dat is het gegeven dat er blijkbaar bij een groot deel van de omwonenden het idee leeft dat dit reparatieplan de gelegenheid biedt om de tweede fase te stoppen en hiervoor gewoon andere plannen te maken. Uh, de vraag van, van de, het buitengewoon raadslid van GBZ gisteren duidt daar ook nog eens een keer op. Die gewoon met een stalen gezicht vraagt of we de tweede fase niet even on hold kunnen zetten. En nieuwe plannen maken, een nieuw masterplan, et cetera. Eh, toch is het wel gebleken dat men vanuit de organisatie er blijkbaar niet in is geslaagd... om de mensen echt duidelijk te maken dat dit helemaal niet aan de orde is. En ik moet daarbij wel zeggen dat door een aantal tegenstanders van, die, van dit project... en die zijn er hier in de raad en die zijn er in het dorp... en dat uh, de aanwezige kennis hierover niet gebruikt is om een aantal buurtbewoners... die zich ernstig zorgen maakten... daar hoor ik iedere keer verhalen over... mensen die in de Koningsstraat wonen... die huizen tegenover zich krijgen waarvan ze in de veronderstelling zijn... dat die, ik weet niet hoe hoog, zijn dus die liggen daar wakker van... Uh, die bezorgdheid wordt niet weggenomen door mensen die eigenlijk beter zouden moeten weten. Maar die gaan wel uh, op pad om te roepen van ja u heeft gelijk en wij zullen daar wat aan doen. En daardoor krijg je een sfeer in het dorp die helemaal niet wenselijk is. Er is enorm veel weerstand en achterdocht naar het gemeentebestuur. En ik heb begrepen dat dit een erfenis is uit het verleden en die schijnt maar niet weg te nemen te zijn. En dat is heel vervelend. Blijkbaar is dit ook mede gebaseerd op een kortschietende communicatie met omwonenden in het voortraject. En over uiteindelijke beslissingen die genomen zijn bij aannemen, aanname van het zogenaamde prijsvraagontwerp. En wij waren dan ook wel erg ingenomen met de mededeling van het college gisteravond dat men bezig is om alles op alles te zetten om de. ...communicatie te verbeteren. Ik heb de wethouder horen zeggen... ...dat hij eventueel zelfs de markt opgaat... ...met zijn informatie. En dan zou je bijna zeggen... ...goed voorbeeld doet goed volgen. Voorzitter, wij hebben de plannen gelezen... ...en de uitkomsten van het door de raad... ...ingestelde onderzoek bekeken... ...en kennis genomen van het gedegen werk... ...van de hoorcommissie. En wij hebben geconcludeerd dat de wijzigingen... ...die nu aangebracht worden in het... ...figerende bestemmingsplan, verantwoord zijn... ...en van een geringe invloed... Op hetgeen in 2009 al werd goedgekeurd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Stammes. Meneer De Vries. Ja, voorzitter. Um, de fractie van D66 kan vrij kort zijn. Um, wij zullen niet voor uh, de voorstellen stemmen. Uh, want wat ons betreft, uh, en dan ga ik niet naar het verleden, maar constateer ik op dit moment: uh, is het LCD-project, is wat ons betreft, uh, tot een wangedrocht geworden. En het gaat van kwaad naar erger. En dat is een van de redenen dat wij zullen zeggen wij zullen dit niet steunen dit, uh, dit plan. En wij vinden het uh, als we ook in het dorp onze uh, zeg maar het licht laten schijnen daar wat bij mensen. Dan horen we eigenlijk niemand iets positiefs erover zeggen. Dus dat zijn niet enkele, dat zijn niet een aantal mensen, dat zijn heel veel mensen. Uh, en uh, D66 is gelukkig niet verantwoordelijk voor dit resultaat. Eh, en als we dat wel zouden zijn, dan zouden we onze, de ogen uit ons hoofd schamen wat we met elkaar voor, voor elkaar hebben gekregen. Het wordt, zoals ik al zei, van kwaad tot erg. De sommige mensen zeggen al, dit is nieuw bij ons aan de zee. Eh, dat is mijn eerste reactie. Meneer Mabag Wilson. Ja, dank u voorzitter. <coughs> ik denk dat het goed is om nog even vast te stellen in welke positie wij hier vanavond over het bestemmingsplan... Robie davies te praten. Want zeg maar na uh, het feit dat er een sprake is van een prijsvraag, een uh, ontwerp dat een prijsvraag heeft ge gewonnen, uh, in het kader van een Europese aanbesteding betekent dat datgene die de beste aanbieding doet, en dat betekent zowel qua stedenbouwkundig plan, als wat betreft de hoogte van de, van de kosten die met de uitvoering samenhangen, is in feite het, het besluit genomen tot realisering. Want dan moet je gunnen. Er is dus wel het nodige te zeggen, dat is ook gisteravond door insprekers naar voren gebracht, over, over het proces nadien. En ik denk dat dat geldt ten opzichte van onze burgers, maar dat geldt ook voor onze eigen positie ten opzichte van het proces wat zich daarna eh, in de schoot van het college voltrekt. Eh, ik heb er gisteravond ook al een paar opmerkingen over gemaakt en ik denk dat wij ons daarover moeten beraden in de toekomst, mede ook naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in het kader van het bestemmingsplan Middenboulevard heb ik gisteren over... ...ook al een enkele opmerking heb gemaakt. Um, het is namelijk... Uh, ...en dat, dat is ook zo jammer... Dat, ...dat in feite dat begrip er niet is... Um, ...in feite worden de zaken nu omgedraaid. Gisteren is ook door een inspreker gezegd... ...er zijn afspraken tussen de gemeente... AMA en de Nijs gemaakt... ...die niet stroken met het bestemmingsplan Centrum. De werkelijkheid is precies andersom. Er is namelijk... ...op basis van het prijsvraag op ontwerp... ...is er een volume aangeboden wat zou worden gerealiseerd wat niet past in het bestemmingsplan centrum en omdat er ook op andere plekken gewoon het bestemmingsplan centrum wat wij hebben vastgesteld niet uh, uh, uh, uh, uh, correspondeert met hetgeen wat in de ontwerp en vervolgens ook in het design en beeldcontract was opgenomen, hebben wij op grond van onze verplichting zoals dat vrijwel in elk Overeenkomst staat op het moment dat een gemeente met een bouwer een overeenkomst tot realisatie sluit. dat op het moment dat de gemeente eh, aan zet is om de medewerking vorm te geven. tot realisering van het goedgekeurde plan. dan moet de gemeente op basis van. op straffen van een sanctie. daaraan meewerken. Dus men moet gewoon meewerken om bouwvergunningen te verlenen. ...conform metgeen wat er met de bouwer is afgesproken. Nou, dat hebben wij dus zien gebeuren dat dat dus in dat bestemmingsplancentrum niet goed was opgenomen... ...en dat moeten we nu repareren. Dat is in, in een heel kort bestek wat we vanavond aan het doen zijn. Los daarvan zijn er natuurlijk wel een aantal verwachtingen gewekt... ...op grond van uh, de, de, de, de schetsen die we hebben gezien... ...en op grond van het verschil tussen die schetsen en wat er nu staat... En de vraag is, en daar hebben we ons ook in de Hoogcommissie natuurlijk mee moeten bezighouden... geeft dat nu aanleiding uh, tot, uh, tot veranderingen van het plan? Kan dat? En dan moet je tot de conclusie komen dat het eigenlijk niet of nauwelijks mogelijk is. Want die verschillen die er in de perceptie ten opzichte van datgene wat we afgesproken hadden, zijn, die zijn gering. Dat kun je ook zien op grond van de vergelijking die de Hoogcommissie heeft laten maken... tussen hetgeen wat we in het masterplan hadden staan wat er in het goedgekeurde bestemmingsplan staat... en wat er in het nu voorliggende bestemmingsplan LDC staat. Nou, um, dat neemt niet weg... en dat zei ik ook in mijn introductie al... dat ik denk dat er op een aantal punten... Uh, beter gecommuniceerd moet worden... en dat de Raad ook een betere positie moet kunnen kiezen... ten opzichte van al die dingen die er tussen het initiële moment... van de besluitvorming... we gaan het LDC inrichten voor de brede school... tot en met de andere bouwfases... en... Zeg maar, hetgeen wat er dan uh, komt te staan. Daartussenin moeten, naar mijn smaak, een aantal stappen worden ingebouwd die er nu niet zijn. Waarbij de raad mede betrokken wordt bij hetgeen wat er dan op grond van allerlei zaken die zich dan in de praktijk voordoen. genomen moeten, mo moeten worden. En ik denk dat het goed zou zijn als we daar um, uh, over gaan nadenken binnenkort. Ook in verband niet alleen met dit bestemmingsplan, maar ook met andere bestemmingsplannen. En dan kom ik even op op zaken die met name zeg maar, de verschillen tussen het initiële plan en de realisering te maken hebben. En dan heb ik het ook specifiek over het beeldkwaliteitplan. En op het moment dat je nou gewoon ziet wat er in het beeldkwaliteitplan staat en dat dateert al van een aardig poosje terug, dat is van 2006 dus dat gaat inderdaad al een poosje mee en je kijkt dan wat daarin staat in tekst, hè, wat we zouden gaan doen en dan heb ik het bijvoorbeeld over, als ik het over het plan heb, ik licht er maar enkele regeltjes uit. Daarnaast is de geleding van het bouwblok belangrijk. Een goede aansluiting van de bouwblokken op de naastgelegen woonbuurten is één streven. Tevens staat dilatatie centraal. En men bedoelt dan een verticale en horizontale verspringen van delen van gevels en openingen in de gevels. En een hoogwaardig detailingsniveau moet worden nagestreefd. Combinatie van wit- en aardekleuren zijn de welstandseis. Bonte of sterk contrasterende kleuren zijn niet wenselijk. Dat staat zeg maar, ten opzichte van het, van het hele plan opgemerkt. En dan heeft men ook nog een aantal stelkenmerken uh, voorbij laten komen ten aanzien van de uitvoering van de, van de, van de brede school. En uh, ja, als je dan ook kijkt wat daar staat, um, het, door te spelen met verticaliteit en horizontale geleding in de gevels, krijgt de verbouwing meer dynamiek. ...een dynamische functie moet gepaard gaan... ...met een dynamische architectuur. Nou, en je kijkt dan naar... ...de toch wel wat enige blokkendoosvormige... ...realisatie van het bouwproject... ...en je neemt er ook nog in gedachte... ...in overweging dat er... ...lippendienst wordt bewezen in die stukken... ...naar de, de, de, de, de, het eigene... ...van Zandvoort... ...de karakteristieke bouwtrand van Zandvoort... ...en men dan verwijst dan naar, naar z'n enzovoort. ...die komen altijd voorbij... ...en je, en je kijkt dan hoe dat architect... Uh, tonisch vertaald is in een stedenbouwkundig plan dan heb, je, heb ik althans en ik weet niet hoe het met anderen is daar wel het nodige bij op te merken maar dat is nu voor een belangrijk deel te laat hè, want wat er staat dat neemt geen keer maar hier zullen we wel iets mee moeten want dit is niet iets wat we bij andere belangrijke bestemmingsplannen nog eens een keer uh, moeten kunnen meemaken dus er moet een modus gevonden worden hoe je dat nou Zodanig in het vat schiet dat het procedureel beter loopt dan dat het nu is gelopen. Voorzitter, het is bekend. Ik heb in de, in, de, in de tweede hoorcommissie gezeten. Die overigens dankbaar heeft gebruik gemaakt van het werk wat de eerste hoorcommissie al had verricht. Maar daar wel op basis van is deze doorborduren. Het mogen duidelijk zijn dat als je dat ene ondersteunt, dan ondersteun je ook de positie... ...en de opmerkingen ten aanzien van zienswijze zijn gemaakt. En ik ben net als PvdA dat naar voren bracht... ...blij met in ieder geval de, de, de duidelijk uitgesproken intentie... ...dat de informatieachterstand die er bij burgers bestaat... ...dat die wordt ingelopen. En ik hoop eerlijk gezegd dat wij zelf... ...samen met het college ook naar modi zoeken... ...om voor wat betreft onze inbreng in het geheel... Euh, ...beter aan bod te komen... ...zodanig dat we niet alleen worden geïnformeerd... ...en dan vaak ook achteraf... Als er al getekend is enzovoort, maar dat we ook daadwerkelijk kunnen meebeslissen, dat er instemming wordt gevraagd op het moment dat er dus zaken spelen die uh, op grond van allerlei uh, praktische punten anders lopen dan dat je ze aanvankelijk had gedacht. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer bauer wilson Ik blijf een beetje in de B-letters, meneer Bluis. Ja, uh, ik kan me aansluiten bij de woorden van de heer bouwberg zeker als ik het over de beeldkwaliteit heb. Ik... Vanavond ben ik er nog weer eens langsgelopen. En dan zie je inderdaad precies de, de punten die jij aanhaalt. Dat zijn de zwakke punten. Maar niettemin het gebouw wat er staat en wat erin zit. Dat is allemaal prima. En ik denk dat met, met de bepaalde reparaties. dat er nog heel veel. Met, met, met weinig geld. er toch nog wat. een aantal zaken zijn te verbeteren. En misschien dat als dat, de herkansing die we krijgen bij de tweede fase. er zo mooi uitziet. dat we zeggen inderdaad. daarnaast kunnen we ook beter nog iets opknappen. ...dan vindt u mij een zij om daar, daar wat aan te doen. Um, ja, ik denk dat het stuk wat de, de hoorcommissie heeft geproduceerd... ...dat dat, dat, dat van hoge kwaliteit is. En vooral ook van duidelijke kwaliteit. Hè. Zeker de vergelijking die ze, die ze neerleggen. De, de acht, in de bijlagen, de toelichting op uh, wat, wat er wordt bedoeld uh, met de exploitatie enzovoort. Dat, dat, dat leest duidelijk en helder. Want je hebt, als je zo'n reactie leest... Dan is dat allemaal wel leuk, maar dan is het altijd wel weer fijn als je dan nog even verder kan lezen. Ja, maar wat zit er nu achter? Zoals bij, bijvoorbeeld bij de uh, hele discussie rond die, die exploitatie. Ja, als je dat goed leest en dat wordt toegelicht, ja, dan is dat ook duidelijk waarom dat ook op deze manier kan. En, en dan wordt er ook nog gezegd. En dat heeft u al een keer zo beslist. Dus, en dan schept dat veel duidelijkheid. En ik, ik kan me dus ook nog steeds niet begrijpen dat daar... Uh, de vorige voorzitter van de hoorcommissie ook daar af, afgetageld is. Want hij, hij heeft toch ook de grondexpectaties kunnen lezen en alles wat erin stond. Dus ik blijf me daarover verbazen. Voor het CDA is er echter nog één punt uh, waar we aandacht voor vragen. is gisteravond ook al vragen gesteld. Het gaat over de aanhoed. En als je dan weer het verhaal van de beeldkwaliteit hoort van de wethouder. dan zie je dat uh, overal de, de hoogte die 11, 12 meter is. En als je dan uh, al begint. Uh, op het, uh, ...op het plein hier... Bij, bij, het, voor, ...bij de ABN... ...en de hoogtes doortrekt... ...en dat zo doorneemt, dan gaat het allemaal goed... ...ga je naar de andere kant, dus eigenlijk meer richting het dorp... ...ja, dan zie je dat het daar allemaal lager is... ...en... ...dan is die 11 meter die nu getekend staat... ...voor de Ahoed, ...is al aan de maat... ...want kijk naar de, de panden in de Louis-Daafstraat... ...ernaast, die zijn geen 11 meter hoog... ...die zijn lager... ...en de panden daarachter zijn nog veel lager... ...zelfs van 6 uh, ...dakgroot tot 10 uh, uh, uh, in de nok en het pand erachter ook. Ja, dus de oplossing met dat souterrain naar onderen, dat was de goede oplossing. En het verhaal is dus nu, daar moet weer een kap op, dus dan gaan we van 11 naar 14 meter hoog. Dan gaan we 5, dan als je dan, de, ik noem dat maar de focale ziet, tegen naar het oude centrum aan... ...dan zit daar één puist in die 14 hoog is. Ja. En ik denk dat dat niet goed is. En als je dan naar de deel... bij, interruptie, bij interruptie voorzitter, meneer Bluis heeft gelijk, alleen uh, dat dat een beetje een puist zou worden, maar er is in de basisovereenkomst die met de AM gesloten is, waren er nog twee vraagpunten over gebleven in, uh, op 29 mei 2008. En die twee vraagpunten waren nou net uh, de parkeerkelder onder het EMM terrein plus die kelder. Ja, en dat is dan het college uh, met het, de bevoegdheid die ze hebben, is dat uitonderhandeld. Door in ieder geval die kelder dan uh, zelf die parkeerkelder te betalen onder het EMM-terrein. En die kelder onder het uh, gemeenschapshuis. Om daarin toe te geven en te zeggen nou dan mag geen kelder, wel een schuine kap met twee extra appartementen. Dus vanuit de basisovereenkomst was dat al een vraagpunt. Toen de tijd. Was een vraag. Ik, kijk, ik, ik ga niet iets vragen wat we eerder hebben goedgekeurd. Want de 11 meter hebben we goedgekeurd. Dat gaat ook net. Is eigenlijk ook wel een de op op die punt. Maar als je er dan nog eens drie meter bij neemt... Ja, dan krijg je daar gewoon iets heel anders. En als je dan naar de beeldkwaliteit kijkt... En het, dan, ja, dan is het ook een nieuwe ontwikkeling die we nu voorstellen. Dan, zeg ik, ja, dan mag je dat best naast een aantal dingen neerleggen... die we nu al hebben. En dat is de beeldkwaliteit. En het, dat is dan ook... Uh, ...onze structuurvisie, dan zeg je nou, dan moet je dat niet willen. dan zeg je maar, oké, als u toch extra wil, dan gaan we dan toch maar even de grond in. Dus mijn nood is toch om hiervan af te zien van het ene punt. Dus ik zou graag de mening van het college willen hebben. Voorzitter, dat is van dat schuin, want het was een schuin dak afgesproken aan vierkante schuin. En nu hebben we gezegd van, nou weet je wat, het blijft schuin. Alleen van één kant naar de andere kant dat er nog twee appartementen in kunnen. En dan zegt u, dat moeten we niet willen. Aanhoed, hè? Ja, ja. Twee appartementen extra. In het schuine dak. En die waren niet gepland. Er waren er tien gepland. Zo zit dat. Ja, daar heeft uh, ik heb ook wat, wat opmerkingen... waar we voor getekend hebben. Maar u zegt zelf... ja, wat is er nou helemaal gebeurd? En nou is het inderdaad ook mijn wens... om te zeggen van... Uh, er is niks meer aan te doen. Maar maak, maak de beleving dan zo... Uh, ...zo mooi en goed mogelijk... ...die een beetje strookt nog... ...met het masterplan. Ja, de en en, en, en, en, en ja, maar, dat do. is de interruptie? En dat is eigenlijk... ...het zou het streven nu moeten zijn. Goed. Meneer de laatste B in dit rijtje. Ja, dank u wel... ...meneer voorzitter. <smacht> um, ja, GroenLinks zal... Uh, zal, zal, zal is, ...is eigenlijk tegen het nieuwe... ...of tegen deze reparatie... ...of tegen dit nieuwe bestemmingsplan... Uh, maar heel simpel, niet om uh, de organisatie dwars te zitten of om uh, het PvdA en CDA of VVD of Sociaal Zandvoort dwars te zitten. Het is gewoon dat wij een politieke mening hebben, want daarvoor zitten we uiteindelijk hier in de Raad. En die mening is dat wij de bouwvolumes die uh, hiermee mogelijk zijn, uh, ons Zandvoort vinden. Zo simpel is dat. En ik denk ook, ook niet dat dat um, een punt moet zijn om uh, heel emotioneel over te worden. Ik denk juist dat, um, uh, dat, dat de, de, de partijen die hiervoor zijn ook um, daarin moeten volharden. En ook trots moeten zijn uh, op het feit dat ze dat voor elkaar krijgen. En de toekomst zal wel uitwijzen waar we uiteindelijk uitkomen. Uh, uh, en of... of wie en of en hoe je het uh, bij het rechte end hebt gehad. Uh, wij vinden gewoon... dit past niet bij, uh, bij Zandvoort En dan, dan heeft de CDA net gezegd... dat het voor hun specifiek uh, de A-hoed uh, betreft. Maar wij denken erover... Uh, of wij hebben erover nagedacht. En we vinden dat eigenlijk gelden... voor alle bouwvolumes die nu mogelijk zijn. In dat meneer de voorzitter... dat is eigenlijk alles wat we te zeggen hebben als GroenLinks. Dank u wel meneer Barits. En tot slot wil iemand een interruptie, plegen of niet? Ja, we veel... <laughs> ja ik, ik zou aan meneer Bavis willen vragen. Um, waar GroenLinks was toen wij besloten over het bestemmingsplancentrum? Ik ga even later op terugkomen, want het is even tijd geleden. Even nou, ik kan. Ik, meneer de, voorzitter, ik, sta, de... Ik, ik sta u dat gaarder toe om daar later op terug te komen. Maar ik denk. Uh, en dat hoor ik nou wel als u tot een andere conclusie komt. Dat wij toen gezamenlijk gewoon het plan wat er, wat, er, wat er is gekomen en wat er zal komen, hebben gesteund. En nogmaals, wat wij nu doen, is namelijk niet veel anders dan het mogelijk maken... wat we eigenlijk in het bestemmingsplancentrum al hadden moeten regelen. En wat toen, om, uh, jammer genoeg, niet goed in het bestemmingsplan is terechtgekomen. Dus als je nu, om nu mauverende redenen zegt van, ik heb een ander oordeel over waar ik toen toe heb te besloten, dan kom je wel wat laat. Dat is wat ik zeggen wil. Ja, dat, maar dan zou je ervan uitgaan dat, uh, nee, laat ik het zo zeggen. Ik, ik denk dat we die, die discussie gister, gisteren al hebben gevoerd. En uh, volgens mij uh, was gisteren uh, ook zelfs uh, vanuit het, uh, ook het college uh, licht aangegeven dat het niet helemaal paste binnen, binnen het masterplan of, of binnen de prijsvraag die er uh, toen uitgeschreven was. Nou, het ligt iets anders. Hè. We hebben die prijs, de prijsvraag, de prijswereld ontwerp, dat is overgenomen, dat is gegund geworden. Dat is, uh, zeg maar, niet volledig mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Centrum. En dat zijn we nu aan het repareren. En in de tijd heeft, naar mijn herinnering, GroenLinks voor het bestemmingsplan Centrum gestemd. Vandaar mijn vraag, maar ik hoorde later wel van u hoe dat, hoe dat is. Nee, nee, nee, in onze herinnering. Hey, meneer heeft het woord. Oh, dank u wel, meneer Voorzitter. Meneer um, hey, Bawitz heeft het woord. Dat ben ik hoor, meneer Timmers. Ik ben meneer Bawitz. Gaat u en In onze herinnering. Um, nee, hebben we er niet op die manier, zoals u zegt, mee ingestemd. Volgens mij um, zijn, zijn, we, zijn we echt op een andere manier, qua bouwvolume, bezig dan we toen, zeg maar, uh, uh, als GroenLinks voor ogen hebben, of waar we toen mee ingestemd hadden. En, en nu mag u zeggen: van ja, nee, dat. U heeft het dan, u hebt er toen mee ingestemd. En volgens mij, uh, want ik zie het zo, ja. Nee, sorry, ik denk. Uh, u zegt, wij hebben er toen niet op die wijze mee ingestemd. U hebt er mee ingestemd of u hebt er niet mee ingestemd. Andere kleuren zijn er. Naar mijn smaak niet. Voorzitter. Ja. Oké, okay. mag ik wat zeggen, meneer Demmers. Ja, ik heb hier het contract voor, met meneer Bouwberg-Wilson. En er staat gewoon in 170 huizen gaan wij bouwen. Er komen er nog 10 bij. Nou, die mensen ook blij, veranderende marktomstandigheden. Maar als wij nou gewoon netjes hebben afgesproken 170 huizen, dus inclusief uh, de sociale woningbouw, waar blijkt dan uit dat je met die 170 huizen je niet kan houden aan het masterplan, dat wij desgevolg een fout hebben gemaakt en daarom die bouwmogelijkheden moeten verruimen? Staat hier in het contract niets van in? U, u betwijfelt dus dat er een reden is om vanavond over het bestemmingsplan wat opnieuw in procedure gebracht te praten. Te spreken, begrijp ik dat nou goed van u? Ja, er staat hier 170 huizen, staat hier. En hoe dat in een bestemmingsplan uh, past of niet past, waar blijkt uit dat in het originele masterplan die 170 huizen niet passen? Nooit een brief van gezien. Voorzitter, ik, ik weet niet of dat nu het een goede moment is om het daarover te hebben. Want ik zou zeggen, uh, we hebben daar nogal, nogal aardig in de zienswijze op gereageerd. En uh, ja, dan is het nu het moment om te zeggen van u hebt het bij het rechteind of niet. En ik heb zomaar zo het idee meneer Demmers, dat wij niet voor niets hier vanavond over die... ...over die inpassing van die dingen die er eerst niet in inpasten, smaken. Het uh, rest... heeft helemaal gelijk, want voor het de... verhaal heb ik ook al vijf keer of tien keer gehoord. Net zo goed als dat waarsprakelijkheid zijn uh, voor enige schade als we die verruiming niet geven. Dat heb ik ook van horen zeggen. Nou, en dat kan best zijn dat het allemaal waar is, maar ik zeg alleen maar, ik heb het van horen zeggen. En hier staat contract 170 huizen. Punt. En daarmee beëindig ik en, dit... Ja. Ik heb nog één vraag die schriftelijk misschien beantwoord. Ik wil wel dat de wethouder dan inhoudelijk op, op, op deze onzin ingaat, want anders moeten we hey. het zelf doen. Dan wil ik schorsing, dan wil ik meneer Demmers het laten lezen waar alles staat. Want anders heeft het geen zin. Ja, maar ik vind niet dat ja. het kan, dat kan. iemand maar onzin kan blijven uitkomen. Het, het kan dat, best zo zijn, voorzitter. Meneer Demmers, meneer meneer Demmers ik, hem, ja? ik heb u niet het woord gegeven. Ik heb u ook helemaal niet alles ontnomen. Ik heb gezegd, ik beëindig even dit kleine debatje, want er is nog één partij die nog helemaal niet aan bod is gekomen en die heeft zich tot nu toe zeer terughoudend opgesteld. Ik stel voor dat we daar eerst wat ruimte aan geven. Daarna zitten er volgens mij wel één of twee leden van het college te popelen om wat vragen te beantwoorden met wel of niet zin en onzin. En tot slot krijgt u gewoon de vloer weer. Mevrouw Vrij. Wij hangen aan uw lippen. Dank u, voorzitter. Nou, geloof het. Ik denk uh, dat we met elkaar wel de conclusie kunnen delen... dat het LDC de gemoederen van ons allen al enige tijd uh, bezig houdt. Er zijn mensen die het niet vrij vinden. De mensen die er wonen zijn lovend. Dus uh, het houdt de gemoederen bezig, al enige tijd. En de VVD heeft deze tijd ook goed benut... om tot een zorgvuldige afweging uh, gekomen. Het dossier wat er inmiddels is omtrent het LDC kun je niet anders dan uitvoerig noemen. Van masterplan, second opinion en de uitstekende bevindingen van de hoorcommissie. Bij een aantal zaken hebben wij echter bij de vorming van het standpunt wel wat langer stilgestaan. En een van die punten is het exploitatieplan. Dat is een manier om voor de gemeente om de kosten uiteindelijk te verhalen op de projectontwikkelaar. En op grond van de WRO moet de gemeente in principe zo'n exploitatieplan vaststellen. Tenzij de kosten anderszins verzekerd zijn. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een contract. Het college geeft nu aan dat deze kosten inderdaad anderszins zijn verzekerd. Door de contracten die worden afgesloten en de gewijzigde rooilijn en de relatie met de parkeerplekken. Ja, Normaliter wordt dit doorgaans, vaker wordt dit verzekerd door contracten die op voorhand al zijn afgesloten. En wat wij nu in Zandvoort gaan doen is wat dat betreft een unicum. Dat wil echter niet zeggen dat het niet kan. Wat dat betreft eh, hebben wij ook gekeken, hoewel we niet te ver terug wilden blikken... ...ook gekeken naar eh, wat we in 2009 hebben gedaan bij het vaststellen van het bestemmingsplan toen. En toen is er ook geen exploitatieplan vastgesteld. Dus dat, eh, dat zijn aspecten die we mee hebben genomen in onze afweging. Een ander punt eh, waar we wat meer ook bij stil hebben gestaan zijn de hoogtes... Um, ja het staat zelfs uh, in het verkiezingsprogramma nog van de VVD geen vertedelijking, terughoudend uh, met de hoogtes. En um, hoewel uh, de VVD voor een deel de zorg van het CDA deelt, um, kunnen wij genoegen nemen wat dat betreft met de toezegging van de wethouder hierover. Daar waar het gaat om de afwijkingsbevoegdheid van 11 naar 14 meter. Ook zijn we heel content met de toezegging van de wethouder om de communicatie uh, te verbeteren, want als eigenlijk iets hebben geleerd ook van dit traject, dan is dat dat, dat uh, toch heel veel aandacht uh, verdient. En dan met name de communicatierichter, ja, de, de directe omwonenden, om het zo maar uh, te zeggen. Toch zullen de bovenstaande beraadslagingen ons er niet van weerhouden om voor dit bestemmingsplan te stemmen. Want waar gaat het in de kern om? Precies eigenlijk wat de heer Stammes ook al zei. In 2008 heeft het college een zogeheten design- en beeldcontract afgesloten. In 2009 hadden deze afspraken tot uitdrukking moeten komen in het bestemmingsplan. Dat is niet gebeurd. Het, zijn, het is een fout die hersteld moet worden, niets meer en niets minder. Wel zijn we, vinden we het eigenlijk heel positief dat, dat het college dit ook zo uitdrukkelijk meldt. Dat het een fout is die hersteld moet worden, niets meer niets minder. En wat ik net al zei, ten aanzien van het exportatieplan, hebben we in 2009 ook niet gedaan. En was die fout niet gemaakt, dan, dan was deze discussie eigenlijk überhaupt niet meer uh, opgestart. Tot slot wil ik uh, nog eigenlijk uh, expliciet ook uh, de hoorcommissie danken voor het werk uh, dat zij uh, hebben verricht. Uh, ik heb er, uh, ja, ik vind, was onder de indruk van het werk en met name ook de vergelijking bij lage 5, want ik uh, ja, was uh, van goede kwaliteit. Dus dank daarvoor. Dank u wel mevrouw Vrij. Zullen we de portefeuilleaders vragen wat bespiegelingen met u te delen? Wie begint er? Meneer Sandbergen. Ja dank u wel meneer de voorzitter. Um, er zijn een aantal punten zijn, uh, vanavond uh, gedeeld uh, in dit debat. Ik zal een aantal uh, uh, aanstippen. Uh, de, ik neem aan dat... Uh, de rest wordt gedaan door mevrouw Geurenson. Uh, het eerste punt is het betrekken van de raad. Het, uh, daar had uh, meneer bouwberger Wilson over. Van uh, ja, hoe gaan we er nou om om uh, de raad bij uh, dit soort uh, ma majeure projecten beter betrekken? Het college heeft daar wel ideeën over. Uh, alleen uh, waar we wel mee te maken hebben is het dualisme in Nederland. En het dualisme zegt uh, het, de raad stelt kaders en controleert en het college voert uit. Daar hebben we wel mee te maken. Dat u uh, zegt van ja, wij willen instemmen in een bouwplan. Uh, daar moeten wij als college wel even over nadenken hoe wij daar uh, tegen aankijken. Dat wij wel u betrekken bij de besluitvorming van het college, dat is wel één ding. Dat uh, staan we in steken voor open. Maar dat de, de raad op de stoel van het college gaat zitten, dan vraag ik me af of dat de gewenste effect is. Dan het communicatie. Um, ja, het college meent, uh, niet alleen uh, voor het uh, project LDC, maar ook voor andere projecten, dat uh, communicatie een heel erg belangrijk ding is. Um, dat is ook de reden waarom uh, wij vinden dat uh, we daar uh, voor 2012 als goede voornemen, het is toch aan het eind van het jaar, het goede voornemen om uh, vol op te gaan zetten op communicatie. Daar hebben we wel ideeën bij en uh, het college wil u ook betrekken bij de ideeën zodat uh, u ook een, een beeld heeft uh, van uh, hoe wij dat willen doen. En misschien heeft u zelf ideeën, uh, dan horen wij dat natuurlijk graag in die discussie. De financiële consequenties van meneer Demmers. Uh, ja Wij hebben een aantal externen uh, uh, ingehuurd, die heeft naar alle contracten gekeken. En als die externen zeggen van er uh, zitten financiële risico's aan, dan, dan is dat zo meneer Demmers. En uh, daarvoor zijn het ex externe experts. Ik kan uh, harde... Voorzitter, mag ik hier heel even op ingaan? En, uh, nee, u het... mag een korte, nadere vraag te nou, verduidelijken ja. stellen. Geen debat. Nee, er wordt geen debat. Uh, mijn vraag is dan aan uh, uh, meneer Sandbergen of die uh, artikel 7, lid 4, even wil nakijken... en artikel 7, uh, lid uh, 6... Van wat, meneer Demmers? Nou, dat is van de design- en beeldovereenkomst. Dat is artikel 7, lid 9a en b. En uh, wat ik net zeg, artikel 7, lid 4. Want daar zit eigenlijk volgens mij een innerlijke tegenstrijdigheid in... wat betreft de aansprakelijkheid en schade. Als we dat nou even goed nakijken, dan hoor ik dat. Uh, hoe dat zit. Meneer Demmers, u kunt uh, vanop aantal college goed de artikelen kent... en uh, ook de externe uh, deskundigen hebben naar dat artikel gekeken... En die zijn tot die conclusie gekomen. Dus uh, ik weet niet, wij, laat ik zo zeggen, meneer Demmers, u en ik verschillen van mening. Ja, en die, die, uh, die, uh, dat, ja. daar, dat moeten we nu ook constateren. De experts die zullen wel uh, gelijk hebben, maar ik wil graag meer toelichting over die tegenstrijdigheid tussen die twee artikelen. Daar zou ik een uitleg over willen hebben. Ik uh, neem het aan verwaar uh, van akte, meneer uh, Demmers, dat u dat wilt. Um, het -gedeelte. Uh, ja, Meneer Bluis, um, ook in het design- en beeldcontract en de prijsvraagontwerp spreken we bouwvolumes af. Uh, dat kon uh, op uh, de locatie aanhoed op twee manieren. Met een souterrain of met een dakopbouw. Ik heb je ook gisteren verteld in de informatiesessie. Dat uw niet wenselijk is. Vanwege het feit dat er het, het laagste punt verzand is. En dat het risico dat uw terren, uh, water wateroverlast kan krijgen. Dat die aanwezig is. En dat is de reden waarom het college heeft gemeend om uh, de andere keuze te maken. Dat, uh, wij hebben ook uh, de toezegging uh, gisteren gedaan aan u. Dat wij u zeker gaan betrekken. ...dat uh, wij niet een heel stuk uh, vierkante doos gaan maken van 14 meter. Zelfs uh, in het plan staat dat uh, die locatie een markant gebouw moet hebben. Dus uh, ik uh, ga ervan uit dat uh, de architect in die opzet zal gaan slagen. Um, even kijken of ik nog wat mij betreft alle punten... Eentje, die wil ik u, dat was meneer bouwberg Wilson, die had het over het beeldkwaliteitsplan. Ja, meestal, als ik ook naar zulke plannen ga kijken... dan blijven de dingen die het mooist zijn... blijven mij altijd bij. En uh, als ik naar de plannen ga kijken... en ik kijk naar de rug-en-rugwoningen... dan denk ik van, ja, dat is nou Zandvoortsbouw. Mooie veranda's, puntdaken... kleinschalig, inspringend... die blijven mij bij. Maar als ik naar het masterplan... en andere plannen ga kijken... Dan vraag ik me af of er veel verschil is qua afwijking bij hetgeen wat nu gerealiseerd is. Dat het eerste. Uh, als ik nu ga kijken naar uh, als portefeuillehouder naar uh, wat uh, het, de bouwaanvraag is voor uh, de voormalige hannisch uh, locatie. Dan denk ik van ja dat is wel ongeveer de bouw die wij voor oog staan. Niet alleen het college deelt in mening maar ook de welstandscommissie. In mijn beleving is ook de welstandscommissie het orgaan. Uh, in ons politiek spel die, die die afweging moet gaan maken dus uh, ik, ik snap de sentimenten van mensen die zeggen van ja het is een bijl maar aan zee maar uh, ik ben van mening en het college is van mening dat de andere bouwdelen die uh, gaan komen dat die echt mooier zullen zijn en hier wil ik het in eerste instantie bij laten dank u wel meneer Sonberger ik kom nog even terug op de u krijgt het woord, mevrouw Gornelson. Ik kom nog even terug op de vraag van meneer Demmers. Ik heb er even over nagedacht. En dat is een wat, toch wat technische vraag, meneer Demmers. En die is wel, in mijn gevoel, wel heel erg aan de late kant. En dat maakt dat als de wethouder dan geen antwoord geeft, dat op zich inderdaad, eigenlijk, denk ik, als wij vragen aan elkaar stellen, dan is het een courtesy om het te beantwoorden. Maar in dit verband moet je ook de vraag stellen: van, is die niet wat aan de late kant? En ten tweede. Uh, in het antwoord van de wethouder in mijn beleving heb ik daar een overall antwoord gelezen... als zij de experts hebben daarnaar gekeken. En wellicht is het een idee. En dat werd al wat gefluisterd. En ik kijk de wethouder ook even aan als u in de loop van deze week daar langs gaat... en dat nog eens deelt. Zodat u in ieder geval daar nog eens over kunt hebben. Want ik, in mijn beleving voerde het aan het debat niet zoveel toe. Vandaar dat ik hem heb laten lopen. Ja? Mevrouw Gurensohn. Dank u voorzitter. Ehm... Um... Om te beginnen, en dan sluit ik me eigenlijk aan bij hetgeen wat mevrouw Verheij zei, ook vanaf deze kant, en het hebben we ook laten blijken middels het raadvoorstel. Een uh, woord van dank voor de hoorcommissie, voor het advies wat ze hebben uitgebracht. En met name ook aan het meedenken van de verbetering van de toelichting van die bestemmingsplan en welke suggesties wij gaarne hebben overgenomen. Er blijven toch een aantal punten over, die zijn gisteravond ook even aan de orde geweest. Um, ik vraag nog misschien aan nadere toelichting, dat is eigenlijk meneer Paap. Wat u uh, aangeeft met betrekking tot uh, de toezegging wat die we gisteravond gedaan hebben voor de a Dat had ermee te maken en dan kom ik meteen eigenlijk uh, uh, terug op de vraag van de heer Bluis met betrekking tot de kapaldaar. De kapaldaar is geen verplichting. Um, we hebben opgenomen in bestemmingsplan 11 meter en in de regel staat opgenomen dat we in de vorm van een afwijking uh, toe kunnen naar een schuine kap afgelopen van 14 en 11 meter. Gisteravond heb ik ook aangegeven dat diezelfde regel geldt voor uh, het Zwarte Veld, voor de kop. En um, op dat moment hebben we ook gezegd van. Voordat het zeg maar, definitief ontwerp uh, echt definitief is, komen we naar u terug. Kunnen we de tekening op dat moment laten zien en dan kunnen we in deze ook uh, horen. Um, dat staat dus voor het Zwarte Veld, dat staat ook onder, uh, voor de AOE. Uh, met betrekking tot 10%. Uh, nogmaals. De 10% is een algemene bepaling opgenomen in alle bestemmingsplannen. En um, in het verleden was het dan zo dat die 10% zeg maar, erbij opgeteld kon worden bij de bouwhoogtes. Die, dat is niet meer zo. Op dit moment is het beperkt. Uh, er zijn twee voorwaarden waardoor het kan. Dat is architectonisch en dat is medisch. Ehm... Um... Meneer Demmers die kwam eigenlijk nog eens terug van, uh, zouden we niet een, een straat toch kunnen, kunnen maken uh, binnen het, uh, de, de handischapslocatie? Nee meneer Demmers, dat gaat niet. Dat heb ik u ook al eerder aangegeven en ik zal het hier nog in het algemeen nog eens een keer herhalen. Uh, wat hier voor ligt is een, een aanpassing van het bestemmingsplan op een aantal punten. En u had het er ook over, over 170 woningen die zijn uh, uh, opgenomen in het contract... We hebben op een gegeven moment in dezelfde raad we het erover gehad... dat er toch meer woningen zouden moeten komen, ook een aantal starterswoningen. Daarnaast is er natuurlijk een recessie geweest, de, de, de crisis. En er is ook besloten om op een gegeven moment in overleg... om tot een aanpassing van een aantal punten te komen in het bouwplan. Um, leegstand van, een, uh, van de woningen op die locatie zou ook geen juiste zijn geweest. En dat heeft dus betekend dat er in een aantal gevallen er appartementen zijn gekomen... Um, het is dus niet de, de, de, waarvan u zegt van nou er moesten maar meer woningen komen voor, uh, voor IEM, en we hebben dus maar een uitbreiding genaamd van bouwvolumes. Dat wil ik hier absoluut weer spreken. Er zijn een aantal fouten gemaakt bij het, uh, bij het intekenen van het ontwerp, als we het dan maar zo moeten noemen. En die fouten moeten we nu herstellen. De interruptie meneer de voorzitter, voor... nam ik even mijn gedachten weer een beetje op een rijtje kamer. Dat dat, dat... Doordat er meer woningen uh, zijn gekomen in het bestemmingsplan, dan komt er dat die uh, uh, stadswoningen, die grote woningen... Uh, ja, onder andere. een beetje, bij wijze van spreken, door midden zijn gezaagd. Daar gewoon normaal appartementen voor in de plaats komen. Hè? Dus het onder andere, uit, ja. Ah, ja. um, daar heb ik het net over gehad. Ja, uh, meneer Warwitz toch even en eigenlijk meneer De Vries ook in deze. Emotioneel worden we niet... Uh, het heeft toch geen nut in emoties, maar het gaat wel om praktische zaken. We hebben een contract met AM, we hebben een design in beeldovereenkomst en we hebben afspraken gemaakt. En uh, als gemeente die ook je verantwoordelijkheid te nemen en je afspraken na te komen. Dat betekent dat we het bestemmingsplan zodanig moeten aanpassen dat we onze afspraken ook daadwerkelijk kunnen nakomen. Als u dat niet wilt, is dat prima. Dat is een keuze die u maakt. Maar zoals al eerder gezegd, dat heeft dan wel financiële consequenties. En daarvan vind ik ook dat u die consequenties dan voor uw rekening zou moeten nemen. Dank u wel. Raad. Meneer Bluis. Ja, nog even over de aanhoed. Ik, dat artikel, dat behelst dus afwijking van die bouwregels, dus 4.3. staat mits geen onevenredig afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld. De sociale veiligheid, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden kan men met een omgevingsgunning worden afgeweken. Dus dan is mijn vraag van, nou ja, hoe gaat u dat dan? Uh, gaat ons daar wat bij betrekken? Dus, want het gaat ons met name om de bebouwings, het bebouwingsbeeld, het, het totale beeld, niet alleen het beeld van het pand, dat het een heel mooi pand is, maar hoe het in, in het geheel staat en met name wat er links staat en wat er rechts staat. Is dat dan de toezegging... dat, ik, dat we dat dan ook in beeld ge gebracht krijgen? Dat ik we niet alleen maar... Krijgen, kijk, dit is het pand, dit wordt zo mooi... en dan ziet het er heel mooi uit. Maar hoe past het er nou precies in? Dat u de toezegging doet... dat we daar ook over mee mogen denken? Of mee nou bestissen. uiteindelijk beslist u? Want hey, waar waar, kijk... is specifiek, waar het, of wat wat gaat is, is de afwijking... Die, we, die er mogelijk is van 11 naar 14 meter. En in de, de toelichting... In het advies van de hoorcommissie, wat er ook is bijgenomen in het besluit, wordt ook gesteld dat met die afwijkingsregel, sorry, kan de bouwhoogte worden vergroot tot maximaal 14 meter. Met een afwijkingsregel regel is de mogelijkheid van een dergelijke kap mogelijk gemaakt. Die, dat, die afwijking kan niet zomaar, dat moet bijvoorbeeld een verzonningsstudie uh, bij uh, zijn. Dat heb ik gisteravond ook al aangegeven. Dus het is niet zodanig dat er opeens een 14, bloc, uh, 14 meter vlak. Maar het gaat dus van 11 naar 14 ja. hier staat, ik, ik lees de afwijkingregel toe, de verlichting erop. Ze hebben het ook over, het moet in het bebouwingsbeeld passen. Dus dat, dat gaat verder als alleen maar bezonning. Want u goed bezonning, die zegt: mits geen onevenredig afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld. En ik heb het met name over het, het bebouwingsbeeld, ook in het licht van de beeldkwaliteit. Ja. Het bebouwingsbeeld is de facade ja. die je ziet. En als ze daar niet storend in... Optreed, ja dan, dan heb je een, een evenwicht. En een evenwicht hoeft niet altijd te zijn dat het recht is. In de typografie is dat ook zo. Soms moet je iets uit het midden zetten, dan staat het toch in het midden. Nou, zo kan je dat bij dit ook zien. Dus dan willen wij graag dat dat heel duidelijk ook mee wordt genomen. Want daar gaat het ons met name om. Dus als je die toezegging kunt doen, dan uh, zijn we weer een stap verder. Voorzitter, ik denk ik zelfs zelf, ik zelf dat het gewoon in de in de, in de afwijkingsregel al uh, is opgenomen. Want er staat dat namelijk bij een concrete bouwaanvraag... de belangen van derden kunnen worden afgewogen als gebruik wordt gemaakt van die afwijkingsregel. Dus um, ja, ik begrijp dat u een toezegging van de wethouder op prijs stelt, maar in feite heeft hij hem al in uw zak. Dus u heeft een toezegging van meneer Bouwer-Vilson ook al erbij, uh, meneer Bluis. Dus u wordt alweer een gelukkige kerst. Oh, meneer Demmers. Ja, maar dat gaat komen. Sorry, sorry, wat zeg je? Meneer Bluis. Meneer Bluis wil ook graag van u een toezegging, meneer Demmers.